meisjes, dat was me een spannende geschiedenis. Wat hebben we in angst gezeten. Maar laat ik bij het begin beginnen. We zouden naar de Biesbos gaan. Die we, dat waren dan Els en ik. Het was niet de eerste keer dat we op de fiets stapten... om daar een paar dagen door te brengen. We sloegen de tenten altijd op bij de boerderij van een oom. Met zijn roeiboot trokken we dan de Biesbos in. Dat is een fantastisch mooi gebied. Je weet natuurlijk dat het op de grens ligt van het zoete... ...en het zoute water. De eb en de vloed zorgen ervoor... ...dat soms hele gebieden droog liggen... ...en dan weer onder water staan. Het verschil in waterstand van het zoete water... ...is wel twee meter. De biesbos heet niet voor niets zo. Het is een waar vloedbos. En ze zeggen dat het wel een beetje... ...op de grote vloedbossen uit de tropen lijkt. Ja, een beetje natuurlijk maar. Hoewel, soms denk je... ...nou worden we bespied door de inboerlingen. En daarom is het altijd zo spannend... Maar zo spannend als toen heb ik het nog nooit meegemaakt. Ah, we zijn er weer heel uit de voorschijn gekomen dankzij de goede aardrijkskunde lessen. Ik ben benieuwd of het jullie ook zou lukken. Weet je wat? Ik vertel jullie ons verhaal en dan moeten jullie het ook eens uitzoeken. We waren dus in de biesbos aan het roeien geweest tot de app inviel. Het liep al tegen de avond. En we lagen met ons bootje in een schilderachtig kreetje in het slik te wachten. Helemaal verscholen tussen het groen. We moesten dus wachten op de vloed om terug te kunnen varen. Toen hoorden we vlakbij ons stemmen. Zo duidelijk dat we het daar moesten verstaan. Dus dat is begrijpelijk, kapitein. Ja. Als je daar komt, dan wacht je op het passagiersschip. Ja. Op het ogenblik dat het jullie passeert... zal een van de kombuizen bedienen een doos afval in het water gooien. Ja. En er zijn twee gesloten flessen bij... die dus blijven draaien... Ja. En die moet je ongemerkt aan boord brengen. Daarin zitten de gestolen juwelen. Ah, ja. Je vaart naar de afgesproken plaats en daar kom ik met de koper aan boord. Nou, daar zijn we al in het buitenland, hè? Ik moet het spul dus de grens overbrengen. Hoor je dat, Els? <coughs> stil toch, stil toch, anders horen ze ons. <coughs> Hé, hey, stil eens even, wat is dat? We worden beluisterd. Vlug, hierheen. Dat komen uit die richting. Zo, kinderen. Wat doen jullie hier? Wachten op de vloed. Oh, jullie hebben natuurlijk gehoord wat ik gezegd heb. Uh, nee, meneer? Nee, we hebben niets gehoord. We worden net wakker, we lagen wat te slapen. Uh, het kan zijn dat je de waarheid spreekt, maar ik hou er rekening mee dat je ons gesprek wel gehoord hebt. Hè? Maar dan moeten jullie maar met ons meevaren, kapitein. Waar die kinderen ook in de radiohut? Daar zaten we nou, in de radiohut. Nou, Els was eerst wel erg van streek, maar later vond ze toch spannend. Het was donker geworden. De stuurman, dat leek me wel een aardige kerel. Hij kwam ons wat eten en drinken brengen. Ja, spijt me jongens dat dit gebeurd is. Ik, uh, ik heb toch wel niet al te veel op met het hele gedoetje, maar... Uh... Nou ja, ik zit nog eenmaal in dat gruitje, dus ik moet wel meevaren. Als je je zin hebt, dan, uh, dan kun je de radio wel aan, zetten. Uh... Uh, ik Jan jans stuurman. Oh. Uh, en dit is Els. Nou ja, nou, maak je nou maar ik ben allemaal niet ongerust. Ik, uh, ik zal wel zorgen dat je niks overkomt. Als dus je gaat wel bij de grens zijn, dan worden jullie vrijgelaten. Oh ja, daar in de hoek daar liggen dekens, dus gaan we wat slapen, hè? Ja. Morgen dan kun je door de patrijspoort naar buiten kijken. Ja, open kan hij niet, dus uh, berichten over boord gooien, dat lukt je niet. Nou. Wat rustig, jongens. Wel rustig. Wel rustig, meneer. Hoe lang we die nacht gevaren hebben. en hoe snel en in welke richting, dat wisten we natuurlijk niet. Maar toen de zon ons wekte en we opstonden. zagen we door de patrijspoort. dat we vlak bij zee waren. Zeg, Jan, we moeten toch proberen de politie te waarschuwen? Dit zijn toch eigenlijk boeven? Ja, Els, maar. Ik weet nog niet hoe. Ik ook niet. Het beste is dat we goed opletten en proberen uit te vissen waar we zijn. Oh, dat is nogal makkelijk. We zijn vlak bij zee. Kijk, Hels, daar, daar heb je een havenplaats. oh dat is natuurlijk... Nou, nou wat is dat natuurlijk? Ja, ja, er zijn natuurlijk zoveel plaatsen aan zee, hè? Nou, even goed denken. Laten we in het noorden beginnen en ons proberen te herinneren wat we van elke plaats weten. Nou, dan, dan heb je eerst ten helder. Weet jij er wat van? Niet Veen. Het is een marinehaven, geloof ik. Oh, nou, dan moeten we dus kijken of we oorlogsschepen zien. Uh, dan krijg je IJmuiden. Dat is een vissershaven. Uh, en Scheveningen. Uh, nee, dat, dat is ook een vissershaven. Daar schiet je niks mee op. In Scheveningen heb je het koerhaus en de boulevard. Uh, en de Nieuwe Pier. Nee, nee, Scheveningen is het niet. Dat zouden we zo herkennen. Hoek van Holland. Waar herken je dat aan? Ja, dat weet ik niet. Je hebt dan net als in IJmuiden vissersboten. Ja, maar het is toch geen vissersplaats? Nee, maar Vladingen wel. Nou, die schepen varen dan toch zeker langs Hoek van Holland? Even verder gaan. Vlissingen? Nee, nee, dat ligt aan de Westerschelde. Die is veel breder. Nou, dan blijft het dus alleen over IJmuiden of Hoek van Holland. Want oorlogsschepen zie ik niet. Ja, maar als we moeten toch het verschil kunnen zien tussen die twee plaatsen? Er komen hier veel grote schepen langs. Ze varen regelrecht dat kanaal binnen... Wacht eens, dat is het. Ze varen door. Ze stoppen geen ogenblik, ik weet het. Uh, uh, niet zeggen, Els, ik wil het ook raden. Uh, eventjes nog denken. Uh, ze varen dus door... Ja. ja, natuurlijk, nou weet ik het ook. Dit is de eerste plaats die jullie moeten raden. Opletten, Jan. Daar komt een groot schip aan. Het is al vlakbij. Zo dit het schip zijn waar de boeven het over hadden. We varen erop af. Let op. Daar valt het overboord. Kijk, we gaan er vlak langs. Ze proberen het met de net binnen te halen. Ja, het lukt. En het zijn flessen. Stil, daar komt iemand. Ze gooien een touw overboord. Ja, wat doen ze dat nou voor? Dat weet ik niet. Jullie uh, uh, krijgen er eentje ontbijt, maar ik moet eerst even een bericht verzenden. Hier de parel, hier de parel, over. Hallo, pijl, hallo pijl. Wat zijn die berichten? Over. Hallo, chef, hallo, chef, hallo, chef. We hebben de vracht aan boord genomen, We hebben de vracht aan boord genomen. We varen op volle kracht om alles op tijd af te leveren. We varen op volle kracht om alles op tijd af te leveren, over. Oké, okay, Pijl, goed werk. Over en sluiten. Zo, dat is dan weer gebeurd. Ik eh, zal je een, een lekker ontbijtje brengen, hm? En kijk maar eens goed naar buiten. wat wordt een mooi tochje. Je zeg maar dat jullie niet op dek mogen, hè? Waar gaan we naartoe sturen. Oh, dat mag ik niet zeggen, Jan. Trouwens, ik weet er zelf niet precies. Ik ben door de kapitein aangenomen als stuurman en als marconist. En verder bemoei ik me nergens mee. Maar ik zoek zo allemaal mogelijk een andere schuiten kan ik Kijk eens, als. Een grote stad. Oh ja. Zeg, Jan, ik geloof dat die stuurman wel een goede kerel is, hè? Ja, geloof ik ook. Ja, ja. Hier smakelijk. makkelijk. Dan kom ik voorlopig niet meer. Dank u. Nee, de kaptein gaat slapen, dus dan moet ik nou in de stuur blijven, bedankt Kijk eens wat een schepen, Els. We moeten hier dicht bij een grote havenstad zijn. Dan kunnen we zien of we zo net goed geraden hebben. Als het in Muiden was, dan moet dit Amsterdam zijn. Was het Hoek van Holland, dan is dit Rotterdam. Ja, maar dat zijn allebei grote havensteden, dus dan weten we het nog niet zeker. Hé, nee, laten we eens gaan kijken. Daar in die haven, daar zie ik, zie ik grote boten liggen met kleine eromheen. Oh, Elster wordt overgeladen. En daar zie ik grote, hoge gevaardens met. Met een soort slangen die tussen een zeeschip en een kleinschip indrijven oh, oh ja, dat, dat zijn elevators huh? Daar zuigen ze het graan mee uit een grote boot in een rivierschip Een soort, uh, ja, een oh. soort grote stofzuigers oh. wacht eens, daar splitst het water zich Een eiland midden in de rivier Op de puntige bouw met groene torens Oh ja. ja, en daarachter zijn bruggen Twee vlak achter elkaar, zie je wel? Oh, de, de voorste is een verkeersbrug ja. Ik zie auto's en fietsen nou, dan zal de achterste brug wel een spoorbrug zijn. Kijk, het middelgedeelte, dat hangt tussen twee hoge torens. Ja. Hoe noem je zo'n brug ook weer? Een hefbrug, Els. De tweede plaats heeft dus een grote haven met elevators en ook een hefbrug. Weet je het al? Straans, we mochten de radio toch aanzetten. Ja, maar ik kijk liever naar buiten. Het is een hele mooie radio. Ja. Alle korte golfzenders zitten er ook op. Ik ga hem eens even proberen. Teresa, kabio, kabio. Politiewagen nummer 3. Politiewagen nummer 3. Wilt u zich melden over draai je de radio ineens uit, Jan? Hoorde je dan niet wat er doorkwam? Ja, het leek wel iets van een hoorspel. Nee, Els, dat was geen hoorspel. Dat was de golflengte die door de mobilofoons van de politie gebruikt wordt. Je weet wel, die zenders die politieotos in grote steden gebruiken. Nou, wat zou dat? Nou, dat betekent dat we als we kans zien die zender op dezelfde golflengte te krijgen... nou, dat we een boodschap regelrecht aan de politie kunnen doorgeven. Oh, geweldig, Jan! Kun jij een zender bedienen? Ja, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik heb wel goed gekeken toen de stuurman daarmee bezig was... Als jij nou eens bij die deur op wacht gaat staan, hè? Ja. En waarschuwt als de stuurman eraan komt, dan zal ik het eens proberen. Ja, goed. Ik luister aan de deur. Eerst zet hij deze knop om. Zo. Nou moet het toestel gaan werken. Eens dus even kijken op welk nummer van de schaalverdeling deze pijlt staat, zodat ik hem precies weer kan terugdraaien. Nou nagaan op welke golflengte de radio stond toen ik de politie kreeg. Oh, een... En deze knop wat bijdraaien. Oh, dan moet het hier zijn. Zou het lukken? Ik hoop het. Dit is de microfoon. En als die sprak, dan drukte hij deze knop in. Alles veilig, Els? Alles oké. Okay. Daar gaat hij dan. Hallo, hallo. Ontvangt iemand mij? Hallo, hallo. Ontvangt iemand mij? Over. Nou, de knop loslaten. Ja, ik ontvang u. Wilt u zo vriendelijk zijn niet op deze golflengte uit te zenden? U stoort politie net. Over. Hoera, Els, het lukt. Knop indrukken. Uh, hallo, politie. Uh, neemt u ons niet kwalijk dat we u storen? U spreekt met Jan de Lang. Uh, mijn zus Els en ik zijn door een bende boeven ontvoerd uit de Biesbos. U moet ons helpen. Over. Uh, wacht even. Dat zijn deze papieren. Uit de Biesbos, zei je. Ja, Jan en Elf de Lang. Oud, twaalf en dertien jaar. Ja, dat klopt. Er is aan de van gedaan. We dachten dat jullie verdwaald of verdronken waren. Geef me direct op waar jullie zijn, dan komen we jullie halen. Over. Dat is het juist. We weten het niet. We worden op een motorschip gevangen gehouden en varen nu ergens in Nederland. Over. Hoe kwamen jullie met mij in verbinding? Over. We, we zijn opgesloten in de radiohut. Toen ik de radio probeerde, hoorde ik u. Nou, en toen ben ik met de zender aan het knoeien geweest en, en dat lukte. Over. Ah, ja, het zal moeilijk worden om jullie op te sporen. Ik kan jullie laten pijlen, maar dan moet je heel lang in de lucht blijven... en dat is waarschijnlijk te gevaarlijk. Weet je echt helemaal niks? Over. Uh, ja, wel wat? We zijn vlak bij zee geweest en later zijn we een grote havenplaats gepasseerd. Over. Wees voorzichtig dat je niet bij het zenden wordt betrapt. Zo gauw je aanwijzingen kunt geven, roep je weer op. Ik blijf aan het toestel. Denk maar eens rustig na. Over en sluiten maar. Els, het is gelukt, het is gelukt. En nou weer naar buiten kijken. Ja. Nou, er is niet veel te zien waar we al vast aan hebben: dijken. En die heb je overal langs het water. Schip zie ik ook. Wacht eens, daar links een molen. Een molen? Kom nou. Die zijn er ook bij tientallen in Nederland. Ja, net wat je zegt. Er staan er wel geen tientallen, maar wel een heleboel. Jan, waar vind je in Nederland ook weer een groot aantal molens dicht bij elkaar? Oh, ik zou het niet weten. Maar in de verte heb je een stad. Misschien zegt dat iets. Zo, nou, daar ben ik weer. Ik heb um, wat chocolademelk en uh, koek meegebracht. Is oh, dat, dat voor ik... jullie? Ja, lekker. Ah, oh, heerlijk. Oh. Zeg, stuur, wat is dat voor ja. een stad in de verte? Huh? Oh, nee, dat mag je niet vertellen, hè? Nou, ik, um, ik wil er wel wat van vertellen. Kijk, het is een... Um... Een heel oude handelstad. In de middeleeuwen toen moesten daar alle waren op de markt gebracht worden. Tenminste, dat hebben ze mij op de muur geleerd. Ja. Dat, zijn, dat weet je nog niks over. Was dat een, uh, een privilege? Ja, dat heb je goed geraaid. Er staat een standbeeld van een beroemd raadpensionaris. Hij is er zelfs uh, pensionaris geweest. Raadpensionaris? Ja, ja. moet ja. nou, eens even denken. Uh, Oldebarneveld, De Wit, uh, Schimmelpenning, uh, Heinsius... Mensen lief, waar staan die standbeelden van al die lui ook alweer? Nou, het koorgestoelte in de Grote Kerk is ook beroemd. Nou, dan ga ik naar boven, want uh, bij die stad gaan we in een andere richting varen. Als we nou maar wisten welke stad het was, hè, dan, dan kon ik gauw de politie waarschuwen. Ja, of als we de naam van de boot wisten. Ja, Els, daar heb ik nog niet aan gedacht. Zeg, weten we dat eigenlijk niet? Ja, ik... er staat me zoiets bij, hè? Ik, ik geloof dat we het wel weten... Ik meen dat we de naam gehoord hebben. Ja. Oh, ik kan er nou niet opkomen. Misschien schiet het me straks wel te binnen. We varen de stad voorbij. Dit is dus de derde stad die jullie moeten raden. Je kunt zo moeilijk bepalen in welke richting we gaan, hè? Wacht eens, die molens. Uh, zie je ze nog? Jazeker. Die hebben we nou nog steeds links. Oh, dan, dan zijn we dus recht doorgevaren. En dan heeft de stuurman ons iets wijsgemaakt. Nou, dat hoeft niet. Als jij om je huis heen loopt en je hebt het eerst links, dan blijf je toch links houden, al ga je vier keer een hoek om. Ja, ja je hebt gelijk, Els. Nou, dan moeten we of recht doorgevaren zijn of links af. Uh, in welke richting waren we nu? Ja, weet ik veel. Um... Hoe laat is het? Ik heb het tegen twaalf. Ja, maar dat klopt niet helemaal. Mijn horloge loopt niet erg precies. Oh, dat doet er niet toe. Het is nou dus tegen twaalf en de zon hebben we rechts. Zegt jou dat niet? Oh, natuurlijk. Dan weten we in welke richting we varen. Even repeteren, Els. We begonnen dus bij een kustplaats. Ja? Waarschijnlijk IJmuid of Hoek van Holland. Toen passeerden we een grote havenplaats. Mm -hmm. En na een poosje kregen we aan onze linkerhand een heleboel molens... Uh, ...toen die stad met dat standbeeld van die raadspensionaris. Ja. En nou hebben we de molens links en de zon rechts. A aan de rechterkant zie ik verschillende dorpjes. Uh, uh, scheepswerven of zoiets. Oh, links zie ik weer een oud stadje naderen. Ja, een oud stadje, dat kan van alles zijn. Uh, wacht eens, daar, daar rechts... Da ...dat lijkt wel een kasteel. Ja, je hebt gelijk. Ja, maar er zijn zoveel kastelen in ons land. Zeg dat wel, ja. Er zijn er inderdaad een heleboel kastelen in Nederland... Maar dit is wel een heel mooi... Nou. Ja. Ik, ehm... Ik zal je even op weg helpen... Op dat kasteel, hè, Daar heeft dus een keer een heel groot man gevangen gezeten... Ja, een rechtsgeleerde... Dat weten we nog niks... Ja. Hij is ontsnapt ook... Ja, dat was meer een idee van zijn vrouw dan, hè... Hij, euh, Wist te ontkomen... Naar dat stadje aan de overkant... Over het water? Ja, en het ging nog vrij gemakkelijk ook... Met een boot? Met een boot... Kunnen wij dat ook niet doen, Stuur? Nou, ik, euh, Ik zou het je niet aanraden, Jochie... Als de kapitein dat merkt... Dan laten jullie vastbinden... O ja. ja. Ik wil niet op, alles, ze is dus makkelijk. Ik moet weer naar boven. Bij welk oud stadje ligt dit kasteel? Wat kijk jij? Er is nou toch niks te zien. Ik? Ik kijk of ik straks heuvels zie met bossen erop. Nou, tot nu toe zie ik alleen maar vlak land met boomgaarden. Ja, maar als dat overgaat in heuvels, dan, dan weet ik waar we zijn. Nou, ik ga eerst eens lekker eten. Hoe dit avontuur afloopt, weet ik niet, maar ze zorgen goed voor ons. Die stuurman brengt elke keer weer wat lekkers. Fijn gebakken eieren. Zeg, laat je ook wat voor mij over? Uh, nou, dan moet je maar aan tafel komen. Als die heuvels niet komen, dan, dan zitten we ergens anders dan ik nou denk. Weet jij al. Hoe dit schip heet? Nee, nee, dat zit me nog steeds dwars. We varen in de richting van de grens. Ja, dat hebben we gehoord. Maar, maar welke grens? Nou, we hebben de keuze uit de Duitse of de Belgische. Als het de Duitse grens is, dan, dan moeten we bij Lobit uitkomen. En als het de Belgische is, gaan we in de richting van Maastricht. Zeg, Els, zou de politie daar alvast niet wat aan hebben? Nou, misschien wel. Roep ze nog eens op. Ik ga wel eens bij de deur staan. Even kijken. Golflengte opzoeken. Zender aanzetten. En de microfoon indrukken. Alles veilig, Jan? Hallo, politie? Hallo, politie, hoort u mij? Hallo, politie? Hallo, politie, hoort u mij? Over. Hier, inspecteur van de hoofdpost. Hier, inspecteur van de hoofdpost. Zijn jullie daar, Jan en Els? Jan en Els? Over. Hallo, inspecteur. Ja, hier zijn we weer. Over. Weten jullie al wat meer? Ik heb de rivierpolitie gewaarschuwd om verdachte vaartuigen te letten. Maar ja, dat is natuurlijk zoeken naar een speld in een hooiberg. Over. Veel meer weten we nog niet, inspecteur. Maar één ding is zeker. We moeten naar de grens toe volgens de chef. Dat wil dus zeggen dat we of bij Lobit of bij Maastricht bij de grens overgaan. Hebt u daar wat aan? Bij de grens zullen ze ons vrij laten. Over. Ja, Wil, heb ik daar natuurlijk niet aan. In ieder geval zal ik zorgen dat men er aan de grens op voorbereid is om jullie op te vangen. Dat zijn toch maar twee plaatsen. Over maar weer. Zodra we meer weten roep ik u weer op. Over. Mooi, afgesproken. Over en sluiten maar. Zo, dat hebben we weer gehad. Oh, oh, uh, oh. Buiten nog steeds geen heuvel zelfs. Uh, wel zie ik af en toe een dorpje. Ik zie fabriekschoorstenen. En hier en daar een steenfabriek. En? Vervelen jullie hier niet? Nou, een beetje wel, Stuur. We zijn aan het raden geweest hoe dit schip heet. <laughs> Zo, jij bent een ander jong, hè? En jij bent zeker dat ik het je zou vertellen, wat? Nou, uh, vergeet het maar, hoor. En bovendien, je zou er toch niks aan hebben. Krijgen we nog wat anders te zien dan al die kleine dorpen, Stuurman? Jazeker. Straks komt er nog een grote stad. Dat is dan de laatste... Uh, rechts of links stuur? Jongeman, luister eens even naar mij. Aan boord spreek je over stuurboord en bakboord. Oh. Maar goed, als je dan niet weet wat dat is, dat uh, rechts... Vertel er is wat van, stuurman. Nou, oh, dat weet ik wel. Die raadt het toch niet, dus het kan wel. Hm. <laughs> het is uh, een heel oude stad. De Romeinen hadden daar al een nederzetting. Oh ja, daarna heeft Karel de Grote er nog gewoond. Die woonde toch niet in Nederland? Nee, meestal niet. Het was meer zijn, hoe uh, noem je dat, zijn jachtslot. Hè? Een soort uh, buitenverblijftal. Oh. Ja, verder is er nog een brug over de rivier... met de grootste bocht van heel Europa. En in de oorlog is te hard om die brug gevochten. Uh, heb je er heuvels en bossen in de buurt, Stuur? Nou, en of? Zelfs Palestina en Afrika zijn in de omgeving te vinden. <laughs> nou maakt u een grapje, Stuurman. We en warmpel niet, nee, nee. Dat is me dodelijk ernst. Je moet er maar naar toe gaan. Dan zul je het zelf zien. Ja, maar dan moet ik eerst even met de baas gaan praten, hoor. Zo. Ik wil de zender aan zitten... Dat zou je ook wel eens willen doen, hè, Jan? Nou, een afstuur. Ja, misschien later, hè? Geef je adres dan maar. Dan uh, schrijf ik je als alles achter de rug is. Wie weet neem ik je dan in de vakantie eens mee. Maar dan op een ander schip. En ik dan? Hé? Ja, jij mag ook mee. Ik geloof niet dat u slecht bent, stuurman. Ik hoop dat alles voor u goed afloopt. Dat hoop ik ook, Els. Ja, ik wou dat alles achter de rug was, ja. Dat is eens en nooit weer. Hallo, Pijl. Hallo, Pijl. Wij blijven hier zo lang. Over. Hallo chef, hallo chef, hallo chef. Hier parel, hier parel. Alles gaat goed, alles gaat goed. Waarop moeten we u? Waarop moeten we u? Over. Zijn de kinderen in de hut? Zijn de kinderen in de hut? Over. Ja, chef. Die zijn hier. Die zijn hier. Over. Dan gaat ik het de bericht zo doorgeven dat zij het niet begrijpen. Luister goed. Als je straks een grote stap voorbij komt... Dan zie je links drie grote bomen dicht bij elkaar staan. Daar zal ik staan en met mijn zak van een zijnen. Dan is alles veilig, dan kan je aanleggen. Begrepen? Over. Ja, voorbij de grote stad koersen we op drie bomen aan. Voorbij de grote stad koersen we op drie bomen aan. Als u zijn, gaan we aanleggen. Als u zijn, gaan we aanleggen. Begrepen? Begrepen. Over en sluiten. Nou, jullie toch eens zitten gaan stoppen, hè? Heb je het gehoord? Dan word je gebonden en dan word je landgezet. Maar nou, voor je los bent en naar de politie kan lopen... zijn wij wel veilig en wel de grens over. Ik vind het verzenlijk voor jullie, jongens, maar het kan helemaal niet anders. Ach, we weten wel dat het niet aan u ligt, Stuur. Ja, maar ik wil naar boven om het roer over te nemen. Het wordt al donker. Het tent is in zicht, jongens. Vlug, Jan, de zender. Nou weten we genoeg. De zender is nog warm. Ik heb zo'n verbinding. Vlucht. Hallo, politie. Hallo, politie. Hier, Jan en Els. Over. Inspecteur van de hoofdpost. Hier, de inspecteur van de hoofdpost. Hebben jullie nieuws? Over. En of, inspecteur? We naderen een grote stad. Even verder staan drie bomen. Daar zal de chef aan boord komen en worden wij vrijgelaten. Ik geloof dat ik nou precies weet waar we langs gevaren zijn. Eerst zijn we naar de zee gegaan en hebben gestolen goed van een passagierschip aan boord genomen bij... Hebben jullie ze nu ook alle vijf? Dat zijn dus de vijf steden waar we langs gevaren zijn. Over. Uitstekend werk, jongens. Ik zit al vlak bij jullie. Ik ben namelijk vanmiddag met een radioauto naar het oosten gereden. Ik mag alles inhouden. Wat er ook gebeurt, blijf in de hut. Je kunt nooit weten of er geschoten moet worden. Begrepen hè? Over. Begrepen, inspecteur. Over en sluiten. Goed zo, Jan. Nou, maar afwachten wat er gaat gebeuren. Wat stom, hè, dat we de naam van deze boot niet kunnen komen. Ja. Je, je moet eens dus goed naar buiten kijken, wat mooi al die lichtjes. Wacht eens, Helds. Daar, daar staan drie bomen. Je kunt ze duidelijk zien. We sturen erop af. Nou wordt het spannend. Ik zie een paar snelle motorbootjes rondvaren zodat de politie zijn? Stil toch, stil toch. De stuurman kan niet ieder ogenblik binnenkomen om de chef op te roepen. Ha, voor het laatst misschien. Hallo, hallo, hier de... Stop Els, de naam van het schip, ik weet het. Gauw doorgeven aan de inspecteurs. Zo even warm draaien. Hallo inspecteur, hallo inspecteur. Hier zijn we weer, over. Hallo Jan, hallo Jan, ik luister, over. Ik weet nu de naam van het schip. Dat was dan alles. Over! Ja, we vermoeden het al. Maar nou we het zeker weten, wordt alles makkelijker. Ik zal het aan de rivierpolitie doorgeven. En jullie hoeven dan ook niet meer te zijn. Over en sluiten waar! Wat doe jij aan die zender? Uh. Je begrijpt ik was goed dat dat niet mag. Met wie ben jij in contact geweest? Ik, uh, ik was zomaar aan het proberen, stuur. Ik, ik wil het zo graag eens doen voor ik dadelijk van dat schip afga. Je moet eraf leggen met je handen. Hé, hey, wat is dat? Zoeklicht op die rivier. Zal het misgaan? Heer man! hier! We zitten in de vol! Ja, kom kapitein! Kijk jongens, dat was nou het spannende avontuur dat ik heb meegemaakt. De boeven boden weinig weerstand en werden gearresteerd. De gestolen juwelen werden gevonden aan een touw dat onder het schip hing. Nou, en verder ben ik benieuwd of jullie net als ik die vijf plaatsnamen heb geraden... Zet ze dan op een briefkaart en erbij de naam van het schip was en dan vul je de naam in. Die briefkaart die stuur je dan aan NCRV Schoolradio Postbus 121 Hilversum. Dus NCRV Schoolradio Postbus 121 Hilversum. Dan krijg ik hem wel. Nou, wie alles goed heeft, die krijgt misschien nog wel een prijs. Afgesproken? Oh ja, je wilt natuurlijk weten hoe het met die stuurman afgelopen is. Nou, die kreeg een lichte straf. En in de vakantie, dan mogen we met hem mee een reis maken over de Rijn. Fijn, hè? Nou, misschien vertel ik jullie dat ook nog eens. Tot ziens.